Lieselot Thomas met het NOS journaal Bemiddelaars proberen oneenigheid tussen Hamas en Israël over de uitvoering van de afspraken rond het staakt het vuren op te lossen. Hamas zegt dat Israël die afspraken vertraagt. Honderdduizenden Palestijnen zouden volgens het akkoord mogen terugkeren naar het noorden van de Gazastrook. Maar de honderden families die nu klaarstaan om terug te keren krijgen geen toestemming. Volgens premier Netanyahu is de Israëlische terugtrekking uit het gebied uitgesteld omdat een Israëlische gijzelaar niet is vrijgelaten vandaag, zoals was afgesproken. Vier andere Israëlische gijzelaars zijn wel volgens plan vrijgelaten en alle 200 Palestijnse gevangenen die vandaag zouden vrijkomen hebben ook de gevangenis verlaten. Bij de actie van Extinction Rebellion op en bij de A10 in Amsterdam zijn meer mensen aangehouden dan eerder werd gemeld. In totaal blijken 187 mensen te zijn opgepakt. 40 van hen zijn onder meer voor het overtreden van de Wegenverkeerswet aangehouden en zij worden als verdachten gehoord. De rest werd opgepakt omdat ze geen gehoor gaven aan een vordering van de politie om te vertrekken. Die groep van dus bijna 150 mensen is met bussen naar Amsterdam-Noord gebracht. Het verkeer op de buitenring van de A10 Zuid heeft een tijd stilgelegen. Mathieu van der Poel heeft een week voor het wereldkampioenschap veldrijden de veldrit in Maasmechelen gewonnen. Hij soleerde in een foutloze rit naar zijn vierde wereldbekeroverwinning. Zijn grote rivaal Wout van Aert werd tweede op ruim een minuut.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 Hey, lekker ding, dan lekkerste lekker ding. En jij, o oh ja, mijn lieveling je in mijn leven zwing je met zo'n lekker ding. Je hebt de warmste warmte die door heel mijn ziel heen gaat. Mijn lieve lieveling, ik weet dat ik jou net meer verlaat. Mijn bestemming lees ik.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 Ik heb alles aan Oh, mijn lieveling Je bent mijn allerliefste lieveling Oh jij ja, je lekker ding Mijn lieveling ben jij Geef mij jouw lachen Dag, dag, dag, ja elke zon, zon, zon, wil ik overdoen, doen, doen, Ja, Je hoort bij mij, mij, mij, oh jij maakt me blij. Oh mijn lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lieve lieve. Jij maakt me Ja, lekker ding. En dat was hij dan Maurice Groeneweg. En uh, ja, die is binnenkort uh, hier uh, in de studio aanwezig. En dat, uh, ja, hou ons gewoon in de gaten. Even zvmartiesten.nl, uh, dan komt dat goed. En uh, ja, ik heb uh, eventjes, uh, eventjes uh, gewoon uh, de, de, de muziek en zijn plaatje. Ik zou zeggen, welkom ook in de tweede uur natuurlijk van Entertainment For You. Ze heeft alles, alles waar ik ooit van heb gedroomd. Het is de vonk van mijn huid, mijn eerste liefde, mijn eerste keer. Zij is het geschenk waar ik zo lang op heb gewacht. Toen ik niet meer nadacht en opnieuw verliefd werd. Heh, ze is als de zon van een nieuwe dageraad. En uit liefde voor die vrouw, wij, wij twee mannen met hetzelfde lot. Maar ik weet dat, je, dat ze van mij houdt. En dat ze met jou speelt. Uit liefde van die vrouw. Wij zijn twee mannen met hetzelfde lot. Dat is het verhaal van deze plaat. Bustamante. Dos hombres y un destino Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol y otro amanecer Por el amor Somos dos hombres con un mismo destino. En aunque me digas que ellas para ti, en aunque seas mi amigo, por el amor de esa mujer. Somos los hombres. En ti je me niet meer verlaat, dan zal ik je niet mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Está conmigo, es niña otra vez, cada beso sabía bien, es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Ik weet dat ella me quiere en dat Y me juega met Por el amor dat esa mujer Somos en hombres je un mismo en dat je het kunt en dat je dat je het Prachtig nummer, Spaanstalig, Costamante en Dos Hombres, John Destino. Oftewel twee mannen, één lot. Ja, soms gebeurt dat. We gaan weer terug naar het Nederlandstalige. En uh, dat is uh, Marco Schuitmaker en hij heeft het over vergeef me. Entertainers voor jullie. Tot de klokjes van 7 uur. Goedenavond. En als je hebt gegeten, dat het nu wel mogen bekomen. En ga je pas eten, zou ik zeggen, eet smakelijk. Ja, dat was hier dan een micro schuilmaker. En uh, ja, vergeef me. Plaatjes, vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, die hoor je hier. Entertainment for you. <lacht> Karo G en Amagura. Hey, hey Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besand la J, así como antes me besa a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Tot me pienses en gewoon Dit Lekker hoor, zo'n uh, zo lekkere zomerse salsa. Carol G, oftewel Carol G, ja, hoe je het uitspreekt wil, dat is aan jezelf. En uh, ja, Amagura. ja, Amargura, de Intercity. ja, Amargura. Ja, dit is Intercity van Laura Hegen. spoor 13. 13. We zitten hier samen, staren door de ramen, zon stralend door.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 Er in de gaten, want uh, ja, misschien is er, er ook wel bij. 22 maart met uh, de, de uitzending, een speciale uitzending natuurlijk, per kwartaal uitzenden. Zandvoort voor jou met Rob Harms en Devin Donovan en natuurlijk uh, Risio Buitenhek en uh, Buitenhek, sorry. <laughs> en ja, dus houden we ons in de gaten. Een Hele, heleboel leuke dingen ook uh, die dag weer. Uh, vijf uur radio en er komt van alles voorbij, dus. Uh, ja, waarschijnlijk ook Laura Heijer. Hey, we gaan verder met Frank Verkooyen. En hij nou, heeft het over Vergeef Me. Ik weet goed, ik zit fout. Terwijl jij van mij haalt. In een vlag van puur lust. Heb ik een ander gekust. Het is maar één keer gebeurd. Maar het heeft ons verscheurd, de verleiding te groot. Nu heb ik het verkloot. Als jij maar niet denkt dat ik jou voor een ander laat gaan, het was maar een kus. Weg. Jou weer bij mij Die beslissing maak jij Mijn bedoeling is puur Ik ga voor jou door het vuur Als jij maar niet denkt Dat ik jou voor een ander laat gaan Het was maar een kus We hebben zoveel stormen doorstaan. Stop! is Lekker Frank Vergooi is dit en uh, vergeef me. En wij gaan verder met Marloes Oostien. En zij hebben het over geluk. Blijf er lekker bij. 106.9, DAB 9 En natuurlijk uh, www.zfmartiesten.nl voor de eventueel verzoekplateninfo. die mij zeggen wil. Je er maken het zijn jouw woorden zo vol van gevoel. Ben ik alleen dan Uh, dat was het dan Marloes Oosting. En uh, zij had het over geluk. We gaan eventjes uh, terug in de in De jaren tachtig. De formatie ABBA. En zij hebben het over. The winner takes it all. Blijf erbij. Tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Richard Heij. Goedenavond. About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace to play The winner takes it all The loser standing small beside the big You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence But you see The winning take Naar mijn mening, een van de mooiste single die ze ooit hebben uitgebracht. De winner takes it all, 1980. Ja, geweldig. Ja, wat een heerlijke ja, groep was het eigenlijk ook. Hé, hey, we gaan weer terug naar nederlands Nederlandstalige. En uh, zeg me maar, maar van Michael Omen. Blijf erbij. Goedenavond. Verte hij hier achter de microfoon. En uh, als je zit te eten, bij deze alsnog eet smakelijk. Het vond zo mooi in het begin Die bestaam me zo het hoogste kind Het was een sprookje niet normaal Maar er kwam een eind aan dit verhaal Maar ik heb jou toch alles gegeven Als een rode draad door in mijn leven En dat alles mag nu niet meer baten het is gewoon verloren tijd Dus zeg maar Zeg maar niet dat het beter is Of heb ik mij dan zo vergist Want mijn gevoel zegt echt En ik kan niets uit te leggen ik Wil er niets meer over zeggen Het is nu beter om ieders dus een weg te gaan Dus zeg maar Ik is voor wat je zelf aan Voor jij iemand die past bij jou je mist alles gegeven, ik gaf jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Het verleden valt niet uit de wees. Had het vroeg geen goud ooit willen missen, maar wel alle pijn het ligt vergeten. Want dat zijn de steamen op een haal. Toch wens ik jou een heel mooi leven. Een ander dat kan geven, maar mij valt echt niets meer te halen, want je hebt me te veel pijn gedaan. Dus zeg me maar, zeg maar niet dat het beter is, of heb ik mij dan zo vergist? Want mijn gevoel zegt over en echt kwam niets uit te leggen. We willen niets meer over zeggen. Het is nu beter om hier dus zijn eigen weg te gaan. Prachtig nummer, alleen een haperingetje. Ja, dat heb je wel eens. Hey, kappen nou hoor. Ja. Maak me nou niet gek. Hoi. Hoi. Hey. Nou hey. Oh, moet je mij hebben? Guido de Graaf. Guido van de Graaf. Ik ga niet mee, maar twee uur later. Ik zit in de kroeg, er is genoeg. Ik drink geen water. Roos, ik kijk naar mijn klok. Oei, oei, oei. Het wordt steeds later. Ik wil een poes, want ik heb morgen vast een kater. is het straks te laat? Ik kan me niet gedragen, want je weet toch hoe het gaat. Maak me nou niet gek, maak me niet gek op. Je zegt ze luisteren, maar gaan. Ik heb het honderd keer gezegd, dus ik zeg. Maak me nou niet gek. Guido van de Graaf. En uh, ja, heerlijke nummers. Hé, hey, um, zoals beloofd, zoals iedere uitzending eigenlijk uh, behoort te zijn... ...de driehopperij op de rij van Fred Heij zou zeggen, veel plezier. De drie op een rij van Fred Heij. Oh yes, I'm the great.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 I just can't help believing When she smiles up soft and gentle With a trace of misty morning And a promise of tomorrow in her eyes I just can't help believing When she's lying close beside me And my heart beats with the rhythm of her size This time the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay, is gonna stay. For more than just a day just a day oh, I just can't help believing when she slips her hand in my head and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove I just can't help believing. believe it. Oh, yes. She smiles and whispers magic and her tears are shining on you, sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay and just a day De 3 van Fred Hay Nunca pude imaginar que por un beso tú a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría de Te la daría solo a ti, por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor, Aunque sé que no me quedan esperanzas. Es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi vida Necesito para continuar viviendo engañé a mi corazón con la mentira de pensar que soy dat dueño de tus besos y que tengo tus caribes. la mie entera yo te la daria solo a ti por un poco de tu amor por un beso nada mas por un roce de tu boca cualquier felicidad seria poca por tener solo un poco de tu amor Fagio de tu Zo, daar waren ze dan weer drie schitterende hits uit destijds. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met de Pletters uit 1959. Ja, 1959. En The Great Pretenders. En uh, als tweede natuurlijk... Elvis Presley uit de jaren 70... uit Can Help Leave It... voor mij ergens in 76... en natuurlijk uh, ja, uit 1977 alweer... Por un poco de tu amor... en dat allemaal door... Julio Iglesias. Hé, hey, ja, ja, ja. Ik ga, uh, ik ga nog wel lekker een gouden oude draaien. Wat dacht je hiervan dan? I Can Help Myself... The Four Tops... Zoek een paar honeypup. Ja, en dat waren ze dan de voortops. En I can help myself. En dit is Brian food En hij ben over alles. Maar dan ook alles. We gaan alweer langzaam naar 7 uur. Jammer. Ja. Ik wil jou vertellen wat ik voel. Liefde lacht een armen verloren. Door jouw ogen en je lach. Niet te beschrijven wat ik zag. Zoiets van dat kan mij nooit overkomen.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 Ben mijn alles, alles, alles, oh jij!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 kleine acht minuten te gaan. Brian Voet, was dit. Voor En alles voor mij. De versie van 2024 natuurlijk. Want ja, ooit is die eerder uitgebracht. We gaan verder met Marlaan, hè? Daar in het mooie Tiel. Dit is mijn leven. Onder de vraag Gaan door mijn hoofd Ik heb steeds weer opnieuw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 Nou, ja, dat was hij dan. Een prachtig nummer van uh, Marlane. En dit is mijn leven. En uh, René Schuurman is de laatste. Want hij gaat naar huis. Oftewel, hij zingt... Ik kom naar huis. En op weg naar jou, er is zoveel wat ik nog met jou beleven. Waar? Yeah. you. is je dan? René nee, Schuurmans. Laatste plaat. Ik kom naar huis. Ja, ik ook hoor. Ja, echt. Ik kom naar huis. Ja. <laughs> ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. En uh, hopelijk uh, zijn we er volgende week weer gewoon. En ik zou zeggen uh, ja. Een heel goed weekend. Geniet ervan. En uh, tot dan. Ik hoop dat u genoten hebt. Bye bye. Zwaai, zwaai.